Actiegroep Farmers Defence Force gaat vanavond bespreken of het zijn eigen persbericht gaat aanpassen waarover premier Rutte en minister Schouten boos zijn. Die braken vanmiddag het overleg met de boeren over de stikstofproblematiek daarom af. In het persbericht van de boeren worden bedrijven uit de landbouwsector zoals veevoederfabrieken en zuivelcoöperaties gewaarschuwd dat ze niet achter de rug van de boeren om met het kabinet moeten gaan onderhandelen. In het persbericht worden ze verraders genoemd. Het kabinet wil excuses voor die dreigementen.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 Tussen Schiphol en Knopenter Meer, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de Ring van Amsterdam, tussen Knoop het Amstel en Knopenter Meer, 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer Ze gaan naar Spaartio's en pa die zegt dat verkeer ze maakt de deelt, met vrede zwier haar op van omhoog. Maar plotselen roep ze gil, de zee zit in mijn oog.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 Ja, dag Jaap, goedemiddag. Ja, want uh, ik heb me laten vertellen, jij was gisteren uh, door de Amsterdamse Grachten. Nou, dat speert je, dat roept het wel bij mij op als je tand alleen hoort. Ja, zeker. Uh, als, als geboren Amsterdammer doet dat me dan altijd wel heel goed. Mijn vader draaide altijd tand alleen, dus uh, ja, dat hoort erbij. En inderdaad, gisteravond in de Amsterdamse Grachten in uh, gezelschap, helemaal prima. Ja. Hier en daar wat eten en varen, dat, uh, dat doet je deugd. En dat brengt je ook gelijk met de link eigenlijk met dit programma. Ja. Uh, Zandvoort en uh, ja, het circuit van Zandvoort, zoals ik het altijd dan noem.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 Er zit toch een auto? Uh, kenmerk je erin, eigenlijk gewoon een toeter. Uh, toch nog even over de Heren van der Lof en Vlintenman. Uh, je zei net, Vlintenman uh, is een Australiar -pil piloot. Ik weet ook dat er een Vlintenman actief is. Uh, tenminste, als ik hier naar Zandvoort toe rijd, een, een dealer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 20 jaar geleden van ons heen gegaan, zeg maar. Dik ja, nou mooi, zijn zoon hebben we nog veel contact mee. Die race nog historisch. Dus, uh... Ja, ik geloof zelfs nog een kleindochter, ook nog. Ja, ja, Shirley, Shirley die raced ook nog steeds. Ja. Die gaat in de historische Grand Prix van Zandvoort begin september, ja. dit jaar. Ja. Ook race in de Maserati, ja. in de auto van haar opa. Dus dat ja. is wel heel mooi Dat ja, is wel een leuk, speciaal ja, een iets. Ja, speciaal um, Ja, want uh, als we dan toch even doorgaan uh, met de lijst van uh, de heren... die uh, meegedaan hebben in die uh, Formule 1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 Deze, vanaf 1956 reed hij vooral in porties.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 was op zijn manier.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 Is hij heel erg succesvol geworden in Californië. Met zijn eigen wijngaard. En is zelfs in 1997 en in 2005 en 2007. De beste witte wijn van Amerika geproduceerd. In Sauvignon Blanc. En dat is de Bernardus wijn. Zo succesvol is hij dus uiteindelijk wel geworden. Hij is nog steeds historisch trouwens. Dat wel. Hoe oud is de man? Want hij leeft nog steeds. Van is geboren in 1936. Dus reken maar uit. Dat is nu in de in de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 See that girl go walking by.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 In ieder geval twee Formule 1-rijders uh, uh, uh, van Nederland uit.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 Nou, Gijs van kreeg in 1971 de kans om te starten in de 30's in uh, de Grand Prix van Nederland. Hele natte Grand Prix, echt uh, was uh, Zandvoort nat weer ja. in 1971. Hij werd hij wel achtste in zijn eerste race. Geen punten, maar wel een hele mooie prestatie. Omdat het halve veld ergens langs de baan eruit vloog en in de hekken zat. Maar Gijs keurig netjes rondjes bleef rijden. En daardoor ja. netjes als achtste binnenkwam. Later uh, in 1973 heeft Gijs weer uh, Formule 1 op Zandvoort gereden.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 Technologisch zijn we bezig en dan moeten we eigenlijk eerst even naar Boy haien. Maar dat doen we dan uh, na oh, goed. een stukje dan, muziek van dan, Jan natuurlijk. Ja, ja. Dat hoort er ook bij. Ja.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 Uh, maar midden jaren zeventig, uh, de tweede helft van de jaren zeventig, stonden er ook nog ineens andere Formule 1 coureurs op, o ja. onder andere Roelof Vunderink. Ja, Roelof Vunderink, en... uh, Michel Blekeman uh, en Boy Haai, ja. dat zijn uh, de drie namen die in die tijd in halverwege de jaren zeventig naar voren komen. Ja.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 dat het altijd zo mooi noemde. Ja. Dat was uh, een goed club met Bob van der Sluis en uh, Ton Vagel... die uh, heel veel goed in Amsterdam hadden... en daardoor ook exposure wilden hebben. Ja. En die hebben onder andere gezorgd... dat uh, Michel Blekemolen kon rijden... in de autosport. Boy High hebben ze gesponsord. En uh, ja, je had dan ook Rolof Vunderink, de, de derde man die een aantal races mm -hmm. gereden heeft. Een man uit Eindhoven. En die werd dan gesponsord door... Uh, uh, de Hoge boombewaking, HB ja. Bewaking. En dat was uh, ja, een, een club die... Uh,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 En het uh, hij is dat, uh, dat hij nog steeds actief is. Want ik geloof nog niet eens zo lang geleden nog in de nieuwjaarsrace ja, actief is. Hij doet is nog, geweest. nog steeds mee. Hij rijdt ja. lange afstandsreces, dus ook in Duitsland. Ja. Daar had hij Masters onder andere. Zien we hem dit jaar ook weer op het circuit in Zandvoort. En uh, hij is nog steeds een hele goede coureur. Ja. En een hele slimme coureur. Zijn dat uh, mensen die het niet kunnen laten? Nee, die kunnen het niet laten. Maar zolang, als je zo kunt presteren, dan is het helemaal goed. Ben je naar muziek?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 Foto's heeft gemaakt van die crash, die heb ik ook gekregen van ze. Ja. En dat is een, uh, een nare ongeluk van hem dat toch wel heel erg veel gevolgen heeft gehad. Hij begon zijn carrière in Spanje. In uh, een mooie wedstrijd ah. met op een circuit op Monjeu Park. Ja. Wat halverwege de wedstrijd werd die race afgebroken. Vanwege het vliegen van de lotussen. door de stabilisators die wel te hoog en te groot waren. Rolstom. Maar uh, ja, dat uh, was een zware crash. En, uh, onze vriend Wunderink, dat was zijn debuut. Dus ja. Ja. Daarna heeft hij een aantal wedstrijden kunnen rijden. Met name ook Formule 5000 wedstrijden. Waar hij, waar hij heel erg goed kon rijden. En zijn laatste race was in Amerika. Waar Wunderink startte. En daarna heeft hij zich eigenlijk vrijwel teruggetrokken uit de autosport. Ja. Nooit meer gezien. Ook, ook met name door die, ja, die zware kres hier op Zandvoort. Ja.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 toen hier ja Het uh, heeft een aantal keer dat Theodor. we mogen meedoen. Het leuke is van Jan Lammers dat hij op een gegeven moment ook een, een teamgenoot had die heel bijzonder was. Dat was uh, Slim Borgut, een zweet. Ja. Slim Borgut was de drummer van ABBA, die hier dus ook familie reed. En mm -hmm. dat, uh, dat was een tijdje zijn teamgenoot.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 Dornbos ook nog, hè? Ja, we hebben Christian Albers eerst, maar ja. en Robert Dornbos. Ja. De laatste twee mannen die ook Formule 1 hebben gereden, hebben met uh, behoorlijk wat sponsoring toch aardige dingen kunnen laten zien. Hm. Dornbos is een beetje uitgerezen nu. Ja. Christian Albers eigenlijk ook. En ja, het heeft ook te maken met geld en de mogelijkheden die er zijn.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 Het echt was. Ja, veel plezier straks met de andere programma's bij Zierfem zandwoord Dag!